Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Lochem in Gelderland is een deel van een brug in aanbouw ingestort. De brandweer zegt dat er bouwvakkers bekneld zijn. Volgens de regionale krant de Stentor lijkt het erop dat er bij het ongeluk mensen om het leven zijn gekomen. Ze waren op en onder het brugdeel aan het werk. Een verslaggever van de krant zag het gebeuren en zag twee bouwvakkers naar beneden vallen. Eindelijk goed nieuws voor het aanmeldcentrum in Ter Apel... Biddinghuizen gaat 240 extra asielzoekers opvangen om Ter Apel te ontlasten. De helft daarvan kwam gisteren al aan... Volgens deze verslaggever van RTV Noord worden in Biddinghuizen nu al asielzoekers opgevangen. Dat zou gaan stoppen en men was al bezig met het te ontmantelen zelfs. Dus ja, dat kan ook niet oneindig doorgaan. En er zijn ook afspraken over. Nou, zo kijkt men op een aantal andere plaatsen in het land waar al bestaande opvang is. Of daar hier en daar nog wat extra plaatsen bij kunnen komen. Of dat ja, wanneer men stopt, zoals in Biddinghuizen, dat ze toch nog eventjes door kunnen gaan. Maar ja, het zijn wel een doodverband als je het optelt. En in plaats van huilen aan de pomp was het een keertje lachen geblazen bij het tanken in Heter in Gelderland, gisteravond. Vanwege een storing konden automobilisten daar tanken voor 1,39 euro. Dat is zo'n 60 cent goedkoper dan op de meeste plekken. Ook diesel was veel goedkoper. Het nieuws ging als een lopend vuurtje door de buurt. Ja, ik hoorde dat hier een storing was, dus ik denk ik, ik ga even kijken. Ja, en inderdaad, dit is echt geweldig. Dit doet me echt denken aan de tijd dat ik weer begonnen was met autorijden. Toen ik net mijn rijbewijs had, toen waren het deze prijzen. Hoeveel ga je besparen, denk je? Uh, normaal gesproken als ik hem volgooi, dan, uh, dan ben ik wel een van de 120 kwijt. Uh, ja, dus op dit moment, ik zit nu uh, tegen de 90. Soms meer zo hebben. Ja, het... <laughs> ja, het gevolg was lange rijden voor het tankstation. Even na 10 uur was het uit met de pret. Het weer trekt regen over vanmiddag bij een graad of 10 max. Vannacht droogt het weer op en morgen begint droog. Smiddags gaat het weer regenen bij een zachte 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 When it's blowing Dixie, double fall time You feel alright when you hear the music In other places But the horns They blowing that sound Way on down south A guitar George, he knows all the chords Mine strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing There's day and guitar is all he can afford When he gets up under the lights to play his bass Doesn't make the scene He's got a daytime job He's doing alright He can play the honk-tonk like anything Saving it up Friday night With the sultan Een hele goede middag, luisteraars. Dit is Lunchroom van Zierven Zandvoort. Mijn naam is Zand Wassenaar. Ik wens u een hele prettige middag en we gaan door met. Nee, ik ben begonnen met de Dire Straits, Sultan of Swings. En we gaan door met een Franstalige: Salvatore Adamo. Tombe la neige. Tombe la neige. Tu ne viendra pas ce soir.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 Certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir. Puzzelen is populair onder de Zandvoorters. Daar kwam Jacques Balkenende van de lokale Bruno ook achter... nadat hij, een tijdje geleden al, de trots op Zandvoortpuzzel had geïntroduceerd. Binnen enkele dagen was hij door zijn voorraad heen. Gelukkig kon de voorraad worden aangevuld... en inmiddels zijn de uit duizend stukjes bestaande puzzels... weer exclusief te koop bij Bruna Balkenende. Dus puzzelaars op naar de grote krocht voordat ze weer op zijn. Toto... Africa.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 Olympus above the seragate. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. En weer toegekomen aan onze 3 in 1. En deze keer gaat het over Electric Light Orchestra, afgekort ILO... en dat is een Britse rockgroep die in de Beatles, Beatles Square... pop van strijkers en futures kunstbeelden vermengde. ILO was vooral succesvol in de jaren 1970 en 1980. ILO werd in 1971 in Birmingham opgericht. De band gebruikte instrumenten als de cello en de viool om aan een klassieke geluid te krijgen. John Lennon was een grote fan van ILO. Hij heeft zelfs tweemaal, in 1974 en in 1979 gezegd... dat de Beatles zouden hebben geklonken als ILO... als ze niet waren gestopt. Het nummer, Mr. Blue Sky, werd in 2012 gebruikt... tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen... die dat jaar in Londen georganiseerd werden. Ik heb achtereens volgers voor u... Xenadu, samen met Olivia Newton-John... Rock'n'Roll King en Mr. Blue Sky. 3 in 1 van ILO. Eight. is for me Ja, dit was Blooming met Good Morning Freedom. Na de succesvolle eerste editie in mei vorig jaar... vindt op 1 juni de tweede editie plaats van het Buurtfeest in Zandvoort Noord. Vorige week heeft Zandvoort Insight, de organisatie van het Buurtfeest... een presentatie gegeven van de plannen. Er wordt uiteraard voortgeborduurd op het succes van vorig jaar... maar er wordt ook nadrukkelijk een oproep gedaan... om met ideeën te komen voor nieuwe activiteiten... Tevens zijn extra handjes zeer welkom. Zowel tijdens de voorbereiding als op de dag zelf. Wie ideeën of interesse heeft, kan een mail sturen naar info at En ik ga door met Ling Anderson, Rose Carden. I beg your pardon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 Rosemary Timothy Euro, geboren in 1940 en overleden in 2004... was een Amerikaanse zangeres. In Nederland maakte ze in 1981 een comeback... toen ze als hoofdgast was uitgenodigd voor de tv-gala... rond de platentiendaagse die dat jaar voor het eerst werd georganiseerd. Haar uitvoering van Hurt werd zo goed ontvangen... dat de nieuwe opname ervan... In een paar weken tijd de top 5 van de top 40 stonden. Haar album All Alone Mai. Dat kort daarna verscheen, behaalde de eerste plaats van de toenmalige LP top 50. Door het Nederlandse succes vestigde Euro zich tijdelijk in Nederland. Na een paar redelijke succesvolle LP's maakte haar carrière in de tweede helft van de jaren 80 echter weer een dip. Ze verhuisde terug naar Amerika. Hier is Timmy Euro met Hurt, zoals ik net al zei. inside of me You said your love was true more Oh, then you'll ever know Yes, darling I'm so hurt Because I still love you so But But Even Even though you Hurt me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 Tijd weer ZFM. Kom je ook eten? Gezellig samen eten met buurtbewoners. Een heerlijke verse maaltijd voor 10,50 per persoon, inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie of thee na de maaltijd. Met de zandverpas is het slechts 8,50. Vooraf reserveren moet u dat wel doen en dat is telefoonnummer 5740330. 5740330. Meer informatie kan via m. Met een d, at plus -zandvoort .nl. En het is elke maandag en donderdag van 17 uur tot 19 uur. En de locatie is pluspunt Zandvoort Noord. Sunderland en Grifford, The Arms of Mary. Waren de Bengals met Walk Like Egyptian? Juni vorig jaar had de Zandvoortse Reddingsbrigade een reddingsvlot beschikbaar gesteld voor de noodhulp aan Oekraïne. Ondanks konden de leden van de Zandvoortse Reddingbrigade bij de hoofdkantoor in Namuiden een nieuwe flat in ontvangst nemen. Destijds stelde de Nederlandse Reddingbrigade 22 flatten beschikbaar voor gebruik in het overstroomde gebied van Oekraïne. Als gevolg van de verwoesting van de Kashavka-stuwdam. Waren reddingsmiddelen voor acute hulp aan slachtoffers nodig? De nieuwe fletten zijn gebouwd naar het model. dat in de jaren 50 werd ontworpen. naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953. Deze reddingsboten kunnen in ondiep water varen. en zijn ze daarom uitermate geschikt. voor inzet in overstroomd gebied. Mocht uw auto in de zomer naar het strand willen, dan moet u hier maar eens goed naar luisteren. Een dagje lekker.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 de badtas ingepakt Bij Oberhausen gibt schon staal. De auto in de Erko aan En dan begint de echte lol Wat een verrukkelijk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 Scheld en fluit Dat het een chaos is aan zee Wat je ook doet, het heeft geen nut De langste file staat vandaag. De toestand is ontzettend Van Amsterdam tot aan Den Haag Een dagje lekker naar het strand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 She's kiss, the Club met Do you want Do you really want to hurt me? En ik ga eindigen met de Commodores Three Times a Lady. En ik zie u graag terug naar het nieuws en de boodschappen. Tot straks. The There's something I'm must...